Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. D66-leider Kaag heeft samen met CDA-leider Hoekstra... een motie van afkeuring ingediend tegen premier Rutte. In het Kamerdebat over de gang van zaken rond de verkenning zei ze... dat het vertrouwen in hem een knauw heeft gekregen. De afstand is groter geworden, zei ze. En er moet een nieuwe informateur komen, vindt zij. Rutte bood in het Tweede Kamerdebat over de verkenning... zijn excuses aan CDA-Kamerlid Omtzigt aan... en ook over het telefoontje dat hij heeft gekregen. Het lijkt alsof de toegang tot macht en informatie niet gelijk is verdeeld, zei hij. Rutte vindt ook dat er een nieuwe verkenner moet komen met meer afstand tot de politiek. Nederland roept vakantiegangers en stagiairs op Curaçao op om terug te gaan naar het land van herkomst... nu het aantal coronapatiënten op het eiland flink toeneemt. De zorgcapaciteit is mogelijk ontoerekend en komt vanwege het hoge aantal besmettingen nog verder onder druk te staan. Daardoor is medische zorg niet gegarandeerd. De oproep geldt niet voor tijdelijk gestationeerd personeel op het eiland zoals militairen. Het vaccineren van 60-plussers kan volgens veel huisartsen efficiënter en sneller dan nu, schrijft NRC. De huisartsen zeggen tegen de krant dat ze willen dat iedereen van boven de 60 jaar een prik krijgt zonder telkens subgroepen te bedenken. Ook klagen ze dat het afsprakensysteem veel te omslachtig is. Mensen zouden gewoon te horen moeten krijgen wanneer ze een prik kunnen komen halen, zeggen de huisartsen. 19 EU-landen, waaronder Nederland, zijn bereid coronavaccins af te staan... aan EU-landen die ver achterlopen bij het vaccineren. De EU krijgt 10 miljoen Pfizer-vaccins vervroegd geleverd... en de landen willen van hun deel 30% afstaan aan achterblijvers... zoals Kroatië, Letland en Slowakije. Het weer vannacht daalt de temperatuur naar 0 tot 4 graden en het blijft droog. Overdag eerst wat zon, vanuit het noorden meer bewolking en het wordt een graad of 10.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 The joy she don't play around, she like to I'm okay.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 Jij bent de zee, ik ben de pier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier. Oh, Herman, één uur met jou, is vijf kwartier. We staan samen stijl. ik het station. We staan samen stijl. Ik de ton. We staan samen stijl. Ik de bonbon. Staan de ik de kokon. Ik ben het zakje, sterk. jij de teen Ik ben de kans, jij de soefling. Ik ben de keizer, sterk. jij de sneeuw. Ik ben Toon Hermans, jij ben Karin. We staan samen sterk. We staan samen sterk. We staan samen sterk. De we staan samen sterk. Ik had nooit gedacht dat ik ooit met jou zou zingen. Ik eerst niet van die verloofde. Een liefdesduet Wie weet worden we wereld beroemd mee? Dan maken we nog meer.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 Had ik me ook sterk?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 6.9 punt neger, ik weer En voor niets had ik een oplossing, behalve het aan mijn Wanna get stronger